Uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. Het gebruik van de corona-app die nu nog ontwikkeld wordt, is straks strikt vrijwillig. Dat heeft premier Rutte gezegd. Het gaat om een app die mensen waarschuwt als ze in de buurt zijn geweest van iemand die met het virus is besmet. Het kabinet kreeg deze week 750 voorstellen van bedrijven binnen over een corona-app. Daar zijn er nog zeven van over. De autoriteit persoonsgegevens beoordeelt ze op veiligheid... maar ook of ze niet meer data verzamelen dan nodig is... en of ze niet in strijd zijn met de wet. KLM wil dat topman Pieter Elbers een hogere bonus kan krijgen. In plaats van 75 van zijn vaste salaris... moet hij maximaal 100 kunnen krijgen. Het gaat volgens KLM om een wijziging van het beloningsbeleid... die vorig jaar in gang is gezet. Elbers verdient een vast salaris van 525.000 euro per jaar... De Nederlandse staat is aandeelhouder van KLM... maar minister Hoekstra van Financiën zegt tegen het ANP... dat hij nog niet van het voorstel op de hoogte is. Dit boekjaar zal er geen bonus zijn. Vanwege de coronacrisis is de betaling van bonussen bij KLM uitgesteld. Er gaan we weer wat meer treinen rijden in Nederland. De NS doet dat zodat mensen met vitale beroepen... makkelijker afstand kunnen houden in de treinen. Het bedrijf benadrukt dat het niet de bedoeling is... dat dan meer mensen de trein pakken... Sinds een paar weken is er een basisdienstregeling met bijna alleen maar stoptreinen. Vanaf 29 april gaan er ook weer een aantal intercity's rijden. De politie heeft afgelopen week 318 rijbewijzen ingevorderd vanwege snelheidsovertredingen. Dat zijn er 111 meer vergeleken met een jaar eerder. De politie denkt dat er vaker hard wordt gereden omdat de wegen een stuk minder druk zijn door de coronacrisis. Ook kan het zijn dat mensen nog niet gewend zijn aan de snelheidsverlaging op de snelwegen naar 100 km per uur. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt. Morgen op veel plaatsen bewolking, maar in het zuiden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsen.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 Ga daarom nu naar Dierenlot.nl Dierenlot.nl Zin in Zandvoort? Zandvoort Is Zin in ZFM ZFM Met nu het weekend in 6.9. Dit is ZFM. Tot die morgen. Chorar, chora, chora boze, foi que um dia, zo so me fé, chorar. Quando estará a lembrar, de amor, Kiei, um dia, na, zo be, cuidar. Quando estará a lembrar, de amor, Kiei, um dia, na, zo cuidar. Position ZFM